Oudvoetballer Piet Keizer heeft zijn erelidmaatschap van Ajax opgezegd. De voormalige linksbuiten wil voortaan weer als gewoon lid van Ajax bestempeld worden. Hij heeft zijn besluit niet toegelicht. Voorzitter Uri Coronel betreurt de beslissing van Keizer. Ook is hij niet op de hoogte van de reden. Ajax-icoon Keijzer speelde de jaren 60 en 70 voor de club. Vorig jaar werd hij samen met Jacques Zwart erelid van Ajax. Op een rommelmarkt in Middelburg is dit weekend een faxmachine met gevoelige informatie van bureau jeugdzorg verkocht. Het gaat om oud apparaat van een bedrijf in Rittem. De koper ontdekte thuis dat op een afdrukrol in de fax uitgeprinte informatie uit 2008 staat. Het zou gaan om een bedrijfscorrespondentie, rechtbankstukken en informatie over de familie van het meisje van Nulde, dat in 2001 werd vermoord. Gerard Revens laatste partner Joop Schafthuizen heeft een voorstel ingediend om de fout op het Revenmonument in België te herstellen. De herdenkingsmuur in Machelen, waar de schrijver jarenlang woonde, werd twee weken geleden onthuld. Op de muur staat een gedicht van Reven, maar er bleek een woord in te staan dat er niet hoort. Volgens Schafthuizen is de oplossing simpel. Het woord dat er te veel staat moet gewoon worden doorgestreept. In de kantlijn zou dan een correctieteken moeten komen. Volgens Schafthuizen is dat in de geest van Reven. Die bracht correcties in zijn manuscripten ook op die manier aan. De gemeente Machelen wil volgende week een oplossing voor de fout presenteren. Het weer, nog een enkele bui. En vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden en zon. In de middag buien met kans op onweer. En het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. In Syrië zijn vandaag honderden mensen gearresteerd. Dat gebeurde tijdens huis-aan-huis -huis invallen, oftewel razzia's. Onze man in Syrië die doet zometeen verslag. Wouter Bostand, die weet natuurlijk als geen ander hoe je met een financiële crisis moet omgaan. Tegenwoordig doet hij dat niet meer in de regering. Maar trekt hij jongeren uit de schulden. En zometeen is hij hier om daarover te vertellen. En met Kaj Reus hebben we het over de Belgische wielrenner Wouter Weiland. Die overleed vandaag na een valpartij in de derde etappe van de Giro. Ranking the news. Maar eerst... Breaking the News ja. met Lieke, Lieke Veld. Lieke, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Op vijf, uh, Griekenland die zit in hoge geldnood. Het lukt de regering niet om uit de schulden te komen. Er is zelfs nog meer geld nodig. EU-president Van Rompuy erkent dat de EU extra hulp wil bieden... bovenop de 110 miljard die Griekenland vorig jaar al kreeg. Nou ja, kreeg. De Grieken moeten nog wel wat geld terugbetalen... en dat kunnen ze wel, maar alleen als ze nog 40 miljard euro mogen bijlenen. Het Amerikaanse Standard Poor's heeft de financiële status van Griekenland vandaag daarom aangepast. Griekenland had al de junk-status en is nu nog een graad verder weggezakt. Dat betekent eigenlijk dat Griekenland zijn schulden niet kan terugbetalen... en al helemaal niet de rente die daar nog eens bij opkomt. Hadden we ze misschien toch iets eerder moeten waarschuwen? Geld lenen kost geld, let op. Of zoals ze dan in het Grieks zouden zeggen... Dan is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 Dat is toch hartstikke duidelijk. Alleen pakt Apple het dus iets slimmer aan. Bij Apple is de controle helemaal in eigen hand. Ze maken de hardware zelf, de software zelf en ook de promotie eromheen. Je kan eigenlijk niet meer om het merk heen. Je weet dat het van Apple is. Behalve de iPhone is ook de iPad natuurlijk een groot succes. Vorig jaar hebben ze de iPad gelanceerd, een tablet-pc. En dat was weer een compleet nieuwe productcategorie. Ja, als u nu ook geen idee heeft wat een tablet-pc is, dan zou ik dat gewoon eventjes googlen. Door naar de nummer drie. Er zijn dit jaar veel minder files in Nederland. En dat komt niet door minder auto's, maar heel simpel, door meer asfalt. Ja, het komt door waarschijnlijk door uh, dat, uh, dat er een, uh, meerdere rijstof erbij gekomen. En dat die file afleidt. Uh, ja, sowieso richting naar Amsterdam. a 2 is mooi geworden. Alleen mocht je niet harder dan om rijden. Ja. ja. Ja, je kan niet alles hebben. Eén van de wegwerkers die kijkt tevreden terug op het resultaat. Ja, op zich uh, is het wel leuk uh, als je ziet dat het hier nou uh, toch een hele mooie weg is geworden. En uh, dat je er hier toch ook heel wat uh, uren in hebt uh, gestoken. Dat het niet voor niks is geweest, vind ik toch wel. Maar volgens deze autorijder kan er geen asfalt genoeg zijn. Maar Een aantal wegen en een aantal grote knooppunten zijn opgelost. Ja, er valt nog veel werk te doen, denk ik. Gelukkig wordt op veel plaatsen in Nederland nog steeds aan de weg getimmerd. Van A naar .nl die meldt dat er op dit moment 199 wegwerkzaamheden zijn. Dit kan wel enkele vertragingen opleveren. Op 2 staat het nieuws dat een aantal helikopters van Defensie vanaf nu niet meer wordt gebruikt.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 Maar misschien is het nog wel erger dat de Nederlandse maatschappij het niet erg vindt dat we bezuinigen op Defensie. Bij Defensie zijn ze dan ook echt vreselijk van streek door al deze maatregelen. Ja, onbegrip kan ik het beter noemen. Kijk, boos ben ik niet zozeer, maar ik, ik snap het niet. Misschien snap je het als je nog heel eventjes goed nadenkt. Ja, ik snap niet waar dat besluit gebaseerd is. Ja, bezuinigingen. Precies. Ja, de crisis die treft ons allemaal en toch denkt iedereen eerst aan zijn eigen hachje. Alleen valt hij voor defensie niet meer te redden. Ik zou het liefst willen dat de hele wereld zegt dit kan niet en dit mag niet in die Cougar's moeten blijven en dat we dan nog een kans zouden maken. Ja, dat zou ik willen, maar dat is een illusie denk ik, ja. De nummer 1 van vandaag is de, de onrust in Syrië. Een Syrische man die vertelt hoe het daar nu is. De situatie is heel erg. Uh, mannen zijn opgebakt uh, s'nachts. Gewoon uh, uh, naar een school of een kil ergens of ik weet het niet wat uh, allemaal verzamelen. En, en ja, wie blijft thuis is alleen maar vrouwen en kinderen. De vrouwen en kinderen blijven alleen achter en dat heeft uh, ook effect op de demonstraties. Ik denk dat Hans uh, kan niet meer demonstreren, er zijn geen mannen meer. Zij is heel bang dat nou uh, komen die, die mannen terug of komen de mannen niet terug. En Hamza uh, is gewoon uh, nou, is een grote gewanger is geworden. Syrië laat geen uh, buitenlandse pers toe en ook zijn veel telefoonlijnen afgesloten. Zometeen hoor je hier in BNN Today een gesprek met uh, onze man in Syrië. En dit was Ranking the News van vandaag. Morgen is er weer een nieuwe. Lieke, dankjewel. Ja, dan gaan we nog even door over die bezuinigingen bij Defensie. Um, volgens commandant der strijdkrachter Peter van Um... Een trieste dag dus voor Defensie. We gaan even terug in de tijd, want ons leger heeft natuurlijk... ook hele succesvolle periodes beleefd, Godzijdank. dank. Um, militair historicus Wim Klinkert, goedenavond. Goedenavond. Wat is nou volgens u de meest succesvolle actie ooit? De meest succesvolle actie ooit. Ik vind het een prachtige vraag. Uh, een mooi verhaal waar ik in ieder geval uh, dan heel snel aan moet denken is het toch... het is al een tijdje geleden, maar het blijft toch wel een hele spannende episode. 1672 het rampjaar. Nederland wordt aangevallen door het sterkste leger van Europa... en weet die aanval af te slaan. En dat is toch eigenlijk een heel mooi verhaal. En in 1672 graaf ik even diep in mijn geheugen, maar helaas, ik heb een Montessori-school gedaan en mm, ja, daar, daar wijd ik alles aan. Help ons even uit de brand, ja, iets met ja. water en dijken. Ja, precies. Uh, in 1672 doet uh, Lodewijk XIV vanuit Frankrijk een poging uh, om Nederland uh, te veroveren. Hij verzamelt een leger van toen de tijd enorme omvang, 100.000 man, waarmee hij Nederland binnenvalt, zo vanaf Limburg en uh, Gelderland. Uh, en de Engelsen doen op, proberen het op zee, maar daar hebben we Michiel de Ruiter voor om dat tegen te houden. En als Lodewijk dan met zijn grote leger Nederland binnenvalt, is er in eerste instantie paniek. Uh, legers vallen terug, uh, het Nederlands leger uh, is uh, slecht voorbereid, maar dan komt een soort omslagmoment. Als uh, er een nieuwe aanvoerder komt van 22 jaar, de nieuwe ja. stadhouder uh, Willem III... 22 jaar, dan denk ik, ja, wat weet je dan nou, wat kan je dan nou bedenken? Precies, en hij staat helemaal aan het begin van zijn carrière, hij heeft nog niets kunnen doen. En op een van de meest gevaarlijke momenten in de geschiedenis wordt hij commandant van het Nederlandse leger, of staatse leger heet dat dan formeel. Hmm. En uh, terwijl de Frans in Utrecht uh, al bijna staan, uh, geeft hij opdracht om de dijken door te steken, een grote waterlinie vanaf uh, de toenmalige Zuiderzee tot aan het noorden van Brabant in te uh, stellen. ...en op allerlei plaatsen en vestingsteden het Franse leger te blokkeren. En dat heeft, dat heeft succes. De Fransen komen niet in Amsterdam. Ze hadden gedacht dat ze daar al bijna waren. Maar dat ging niet altijd even, even gemakkelijk, toch? Dat, uh... Nee, bepaald niet. Want uh, het land onder water zetten was niet een iets wat bij de bewoners van het land over het algemeen zo gewaardeerd werd. Zeker de boeren niet. En het leger heeft een aantal keer heel hard moeten optreden tot, uh, tot aan executies toe... ...omdat boeren die onder waterzettingen weer ongedaan proberen te maken door dat water weer af te, laten, af te tappen en weer weg te laten stromen. En dat was niet de bedoeling natuurlijk. De, ja, ja. de militaire eisen gingen voor. Um, dus er veel... werd dan heel vriendelijk aan je gevraagd of je misschien uh, de dijk wilde doorsteken en je land wilde onder laten lopen en anders, ja, anders nauwelijks... werd je <laughs> Nee, dat was nauwelijks spreken vaker van vragen. Nee, dat gebeurde gewoon. Uh, er waren ook bepaalde steden die heel erg uh, uh, sputterden. Gouda bijvoorbeeld heeft heel lang gesputterd omdat het heel dicht in de buurt van de stad kwam. Uh, en uit dat uh, heeft uiteindelijk ook niet geholpen. Um, en Lodewijk die zat al in het uh, kasteel van Zeist en dacht al van nou de volgende binnenkort uh, slaap ik in Amsterdam. En dat is niet gelukt. En uh, dat is voor de Fransen een behoorlijke uh, klap geweest in hun aanzien als grote militaire mogelijkheid van Europa. En hoe lang heeft alles onder water gestaan dan? Nou, nog wel lang, tot het volgende jaar. Dus uh, er zat ook nog een winter en dat maakt het wel heel speciaal. Want het onderwater zetten van land als verdediging, nou, dat, dat was eigenlijk iets heel onbekend in de rest van Europa. Dus dat mm. wordt voor de Fransen al heel vreemd. En toen het begon te vriezen en er Nederlanders op schaatsen verschenen, waren de Fransen al helemaal verbaasd over wat ze nu uh, zagen. Er zijn gevechten op de schaats gevoerd in de buurt van Woerden. Oh ja? Ja, en toen de Fransen een keer over het ijs wilden gaan, toen zakten ze erdoor door uh, op weg naar Zwammerdam en uh, zo richting Alfa aan de Rijn. En dat zagen wij natuurlijk als de hand van God die Nederland nog een handje hielp om op het juiste moment de dooi in te laten zetten. Een mooi verhaal is het. Ja, en die Willem III, waarom, waarom was die, wat was er zo goed aan hem? Waarom was hij zo inventief? Nou, hij heet, wat, wat, wat hij mee had was zijn naam eigenlijk. Hij was een oranje. Uh, dus hij, uh, er was een periode geweest dat de, de oranjes even buiten beeld waren. Maar hij is weer als oranje. Dat gaf een, dat gaf een soort nationaal gevoel, laat ik maar zo zeggen. En hij had ook inzicht hoe die, hij hoe die dat leger moest uh, hanteren. Niet alleen aan die waterlinie, maar hij heeft ook gezien dat het handig was... om die Franse aanvoerlijnen, en die liepen dwars door zeg maar, het huidige België heen... Ja? om die door te snijden dus via Brabant met zijn leger naar het zuiden te gaan om die Fransen dan uh, daar door te snijden. Waardoor uiteindelijk in het jaar erop, in 1673, de Fransen toch uh, langzamerhand uh, naar het zuiden terug trokken en Nederland weer uh, van de Fransen werd bevrijd. En uh, dat heeft natuurlijk ook voor de positie van het uh, Oranjehuis uh, enorm goed gedaan. En hij, uh, hij heeft nog mooi carrière gemaakt, want hij is later ook nog koning van Engeland geworden. Dus zowel ons watermanagement als Oranje, als onze successen op de schaats, stammen allemaal uit die tijd. Precies. Het komt allemaal mooi bij elkaar, het Hollandse gevoel. Goed, de waterlinie, de grootste uh, de, de prestatie van de Nederlandse Defensie. Dus volgens jou dan. Ja. Militair ja. ja. historicus Wim Klinker, dankjewel. Graag gedaan. BNN Today. Zometeen praat ik hier met Erben Wennemars en uh, de ex-wielrenner Kaj Reusen over de Belgische wielrenner Wouter Weiland. Die is vandaag, uh, je zal het gehoord hebben, overleden tijdens een valpartij in de Giro d'Italia. En Kaj Reus, die uh, heeft daar natuurlijk speciale gevoelens bij, want die raakte vier jaar geleden in coma na een, uh, een heftig geval. Dat allemaal na This Town van Doton. my breath away I cross all seven different oceans together every perfect moment the brightest star Het is maandag. Dat betekent natuurlijk dat we het over sport hebben met niemand minder dan Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Ja, tragische dag vandaag in de sportwereld. Uh, vanmiddag dat nieuws van die Belgische wielrenner Wouter Weiland is gevallen in een Giro en uh, ja, aan de gevolgen van die val overleden. Heel heftig. Dat is natuurlijk groot nieuws vandaag. Uh, jij hoorde dat ook vanmiddag. Wat, wat dacht je? Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Kijk, je denkt dan, ik denk dan meteen, er komen allemaal beelden weer voor je van andere sporters die, die, die, ook van deze soort zware ongelukken meegemaakt hebben. Denk ik aan, aan, aan de dood van Fabio Casartelli in 1994. Overleed hij ook, ook in een, in een afdaling in de tour. Ik weet dat, dat, dat, dat, dat ik zijn poster, dat, dat krantartikel de dag daarna, wat er in de krant stond, dat heeft jarenlang gewoon op mijn, op, op mijn kamer gehangen. Dat, dat, heeft, mij zoveel indruk op mij gemaakt. Mm. En dan denk ik ook tegelijkertijd aan de Georgische Rodela die afgelopen, uh, winter is ook verongelukt is, uh, ja. in, in, in de voorbereiding op, op de Olympische Spelen. En dan denk ik ook toch aan Kai Reus, die ook. Uh, uh, die gelukkig heeft hij de levens afgebracht, maar die heeft ook in coma gelegen. Ja. En er zijn momenten, die vergeet je gewoon nooit weer. En dit is er helaas ook eentje. En hij is daar aan de telefoon, oud wielrenner Kai Reus. Kai, goedenavond. Goedenavond. Waar was jij toen je dit uh, je hoorde vandaag? Ja, nou, uh, ik heb eerlijk gezegd. Uh... Ik heb de etappe niet gezien, uh, maar ik zette de computer aan. Ik zette de radio even aan, rond een uurtje of zes. En ik, ik hoorde meteen op het nieuws: Jur uh, en Wouter uh, Weiland overleden. En dan, dan wil je het niet geloven, dan, dan, dan spring jij de stoel. En echt, echt ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik was toevallig vanavond bij mijn ouders even. En uh, die hoorden het eigenlijk. Die wisten het al, maar die hadden niks tegen me gezegd expres. En ja. ja, ik wist even hey, niet waar ik het zoeken moest. Kende jij Wouter Wijnands, persoonlijk? Ja, ik ken hem zeker persoonlijk, ja. Het is een generatiegenoot van uh, hij is een paar maandjes ouder dan mij en uh, ja, weet je, dan maakt het nog dagelijker, weet je, dat je, dat je, je kent die jongen en, weet je, ik, ik zit dan nu al niet direct meer in het in huurrennen, het maar, weet je, dit, dit is gewoon echt een, een klap. Wat is het ja, voor een ik, jongen? Ja, het, het, is, het is een, een sprintersfiguur, een beetje... Ik een beetje verge vergelijk met uh, Tom Bonen, alleen misschien een paar ja, klassen klas, minder. Mm -hmm. En uh, een beetje playboy figuur, het was gewoon echt een heel, heel aardig persoon. Dus echt, ja, ik vind er eigenlijk nog steeds uh, van ontdaan. Ja. Maar uh, ik ken de gesprekken ja. nog wel zo voor de geest brengen met hem uh, en mij, zeg maar. Het maakt wel extra, extra tragisch. Ja. Denk je dan ook weer meteen terug aan je eigen val, als je dan zo'n bericht hoort? Ja, natuurlijk uh, denk je daar wel aan terug. Alleen, uh, ja, het, het is allemaal nog zo het is, Ik heb, ik weet het nu uh, een paar uurtjes en ja, eerlijk gezegd vind ik het erger wat, wat er nu om hem is uh, gebeurd dan ja, wat vier jaar geleden met mij is gebeurd. Ik, uh, ik kan het gelukkig uh, navertellen. Hij niet meer. En dat is toch wel het ja. erg van ons. Mm -hmm. hey, de afgelopen dagen heb ik of, ik heb ook net meteen even gekeken en ik zag een heel groot artikel staan in de, in de pers. En dat ging over de Giro. En uh, daarin werd, werd, werd, werd geschreven, dus een artikel van afgelopen zaterdag alweer, dat uh, het, gaat allemaal, het gaat niet meer om het wielrennen, maar de Giro moet spektakel zijn. Het moet gewoon gekker en gek. het maakt niet uit hoe ze de bergen opgaan of hoe ze de bergen af moeten, of over gravelwegen, als het maar gewoon spektakel oplevert. Is dit misschien dan ook een gevolg daarvan? Ja, ik, ik, ik, ik wil dat niet zeggen dat het een er gevolg ervan is. Maar de Giro, dat was 50 jaar geleden ook al spektakel. Dus het is niet, niet anders uh, dan andere uh, jaren, zeg maar. En uh, ik ken persoonlijk de afdaling waar hij gevallen is, ken ik niet. Uh, hmm. Maar ja, weet je, de, de, de, ja, de rondjes in Italië zijn altijd spektakel in de finale. En, uh, en dan wil ik zeggen, ik heb de etappe niet kunnen zien, dus daar kan ik niet echt over meepraten. Hmm. Maar... Het maar is niet het... onder dan 50 jaar geleden. Hebben jullie heb het daar wel eens over, onderling van ja, het is toch ook wel gevaarlijk? Ja, tuurlijk is het gevaarlijk. Maar ja, de, de, de mensheid wil vooruit en, en dat hou je toch niet tegen. Dus over 10 jaar zal het toch weer iets harder gaan en uh, dat, uh, dat, dat heet je met schaats ook, dat weet Erbe Wendermars ook. Dus uh, ja, ja. hoe je dan hebben? Ja, weet je, dat hou je ja. toch niet tegen. Kan je toch even, even terug naar, want je stapt er wel heel makkelijk overheen, maar dat was natuurlijk wel een, een dramatisch verhaal ook toen jij viel. Je hebt echt een, nou, dagen in coma gelegen, gelegen of weken? Nu? Ja, nou, bij, bijna twee weken. Bijna twee weken. Um, ja, als je dat dan, dit, dit dan hoort, wat, hoe werd je, wat, wat dacht je als eerste? Werd je angstig? of... of hoe... Ja, nou, nee, nee, in eerste instantie gewoon, toch gewoon, je schrikt van het bericht. Want je kent die jongen. En ja. de, dat, dat gaat er als eerste door je heen. En ik denk, ja, laat ik zo zeggen, het is. Het is al enige tijd stil rondom mijn verhaal en weet mijn verhaal wel ondertussen. Ja, ik, ja. Ik, uh, ja dat zal misschien nog een paar dagen duren voordat ik het echt ga beseffen dat, uh, ja. dat, uh, dat dit gebeurd is en dan zal ik er wellicht ook nog wel heel wat van voelen. Ja, dat kan ik kan me voorstellen dat het toch weer bij jou ook heftige reacties omhoog roept, ook over jouw uh, tijd dat dat gebeurde. Ja, absoluut. Ik ontken ook niet dat het uh, een traumatische ervaring is uh, geweest. Ja. nee, en wat ik zeg, ik kan het navertellen. Het ja. bouwt niet meer en het is echt echt diep in die punt. Ja, het, he het, helemaal het heftige Ook nog aan dit verhaal is dat ze een vriendin zwanger was, hè? Is. Ja. Ja. Ja, ja. ja ik, moest er ook, ik mo moet zeggen, ik moest daar ook meteen aan denken, want die jongen is 6, ja. 26 jaar. En op 26-jarige ja. leeftijd uh, ben ik ook zelf vader geworden. Ja. En als, als dan dit, dit, dit, dit gebeurt, dan, dan denk je wel even, wel even, wel even, wel even na. Ja, Hé, hey, met hey, Kai, hoe gaat het nu verder? Wat ja, moet er nu verder. gebeuren? Ja, weet je, de, als je bedoelt, de wedstrijd gaat gewoon door. Want ja, de Tour de France zeggen ze, de Tour wacht op niemand. Dat is eveneens mm. zo in de Giro. De Giro wacht ook op niemand. Ik denk dat we morgen een uh, etappe gaan krijgen. Uh, en dat uh, het team van Wouter uh, gezamenlijk uh, over de finishlijn gaat komen... En, uh, ja, of misschien dat we vanavond nog wel het berg krijgen, dat de dat, dat, dat hele ploeg gewoon uit de Giro stapt. Uh, ja, het kan van alles en nog wat. Hoe uh, ja, denk verreken. je dat, dat ze mede-teamgenoten eraan toe zijn? Ja, het is gewoon één al. Een, ja, iedereen is gewoon onwijs emotioneel. Gewoon begeleiden tot, tot maar niet vergeten, dus ook de familie die gewoon in België zit. Die, ja. En ga ik vanuit. Misschien dat ze ook gewoon in Italië zijn te kijken. Dat zou kunnen, maar... Ja, het is erg voor het team, maar de familie, dat is, dat is ook vreselijk. Als ik, als ik weet wat uh, mijn zusjes en uh, mijn vader en moeder... of wat we tijd die doorgemaakt hebben... en dan ja. was ik nog hè, in coma en nog in leven. Mm -hmm. Kijk, we missen hun, hun zoon, hun broer. Of, hè? Die, die missen ze. Vrienden. Ja. Hè? Hoe vonden zij het dat... Vonden ja. zij het goed hoe de Rauwbank dat toen de tijd heeft opgepakt? Waar is ze daar ja. blij mee? Ja, die hebben dat heel goed. De uh, Rauwbank uh, heeft dat heel goed verzorgd, allemaal. En ook uh, de, de, dan de reis van de ouders dan naar Frankrijk toe. En, uh, ja, dat, is, dat heeft de heel goed gedaan. Dus ik, ik verwacht ook dat uh, het team van Wouter. Uh, ja, het niet veel anders gaat doen. Ja, weet je. Ja. jong is er niet meer, hè? Ik, ik, ik, ja. ik leef er nog, dus. Ja. ja. Goed, Kai Reus, dankjewel dat je eventjes uh, aan de telefoon wilde komen uh, bij ons. En uh, ja, Erben, Wennemars. Ja, dankjewel Kai. En Erben, dankjewel en tot volgende week. Ja, tot volgende week Willemijn. Exit Holland. In Exit Holland reizen wij iedere dag hier in BNN Today de wereld over. Vandaag gaan we naar China in Shanghai. Daar woont Michiel Hulshoff. Michiel, goedenavond. Goedenavond. En daar in Shanghai, daar gaf een stuk varkensvlees licht... Heel apart. Ja, dat is echt een bizar verhaal. Ja, het was een vrouw in, in Shanghai die had een stuk uh, varkensvlees gekocht. Die uh, had, had ze in de keuken had ze die neergelegd op de op de keukentafel. Want heel veel mensen die gebruiken hier nog geen, geen ijskast. Mm -hmm. En toen ze s'nachts naar de wc ging, toen zag ze een soort van uh, blauwe gloed uit de keuken komen. En uh, toen ze ging kijken en het bleek dat het hele stuk varkensvlees licht gaf. Hmm. En uh, nou ja, de, de volgende dag trok dat allerlei aandacht uh, van, van eerst buurtbewoners, daarna van journalisten. En uh, zo ongeveer uh, dat, dat stuk varkensplezen is het hele internet overgegaan. <laughs> ja. En iedereen die maakt zich reuze zorgen, want er kwamen allemaal mensen bij die zeiden dat ze dat ook hadden. En uh, ja, het was toch wel een eng verhaal. Het ziet er heel eng uit als ja. je die foto's ziet. Ja, maar wat is het? is ja. de vraag. Ja, dat, uh, nou, dat schijnt dus zo te zijn, er zijn allerlei deskundigen die, ze, die hun hoofd daarover hebben gebroken. Het schijnt zo te zijn dat dat bacteriën zijn, of algen, ja. um, die, uh, die uh, ja, in het donkere licht geven. Um, en dan is er eigenlijk weer de vraag van hoe komen die algen dan op dat varkensvlees, want die beesten die leven normaal in, uh, in zee. Ja, en dat heeft weer uh, van alles te maken met, uh, met de totaal onderzichtige Chinese voedselindustrie, ben ik bang. Uh, er gaat wel eens vaker wat, uh, wat mis hier met, uh, met vlees en met, uh, met eten. En dat komt vaker voor. Ja, en dat is niet het enige. Hè, want de, de, de, de, met de voedselindustrie in China, want er was ook een verhaal dat uh, varkensvlees wordt veranderd in rundvlees, vreemd genoeg. Ja, nou dat hele, dat hele blauwe stuk vlees heeft meteen gewijd tot een, uh, tot een soort enorme discussie. Waar andere dingen bij werden gehaald. Ja. En zo werd twee dagen geleden bekendgemaakt dat er koks in uh, in restaurants, ook in Shanghai... Uh, die gebruiken een soort goedje, ja. uh, een soort can. en dat, dat uh, gooien ze dan bij varkensvlees... en dan laten ze dat, uh, ja, laten ze dat een half uurtje trekken en dan uh, kunnen ze het bakken en dan smaakt het net als rundvlees. En dan ziet het er ook uit als rundvlees. <laughs> en dan kunnen ze het eigenlijk voor twee keer de, de prijs verkopen. Ja, rundvlees ja, is dat duurder. Was, uh, ja. ja, en daarvan zeggen artsen weer van nou, dat is echt extreem schadelijk voor de gezondheidszorg, want je oh ja? bent jezelf eigenlijk aan het vergiftigen. Maar dat schijnt uh, groot, uh, groot gebruik te zijn, dus daar is nu uh, behoorlijk wat ophef over. Uh, maar dat is echt, echt ge gevaarlijk voor je. Is het? Eten, maar, ja. Ja. het is echt ja, gevaarlijk. Ja. ja. Hmm. Maar, ja dat, uh, daar kun je dus last van krijgen op lange termijn. Ja, maar zoals? Wat, wat kan je ervan krijgen? Nou ja, kanker wordt er gezegd als je dat, als je dat uh, uh, vaak genoeg eet. Ja, en als je in Shanghai woont, dan uh, kun je, het valt dat met geen mogelijkheid te controleren of een restaurant uh, wel echt uh, varkensvlees uh, serveert. Ja. Of dat ze daar allerlei goedjes doorheen hebben gegooid om het. Uh, uh, ja, om het anders te laten lijken. Heb jij het wel eens gegeten, denk je? Nou ook wel eens, uh, ja, dat neem ik aan van wel. Ja. Hmm. Ja, ik eet heel vaak, ik eet elke dag in, uh, in restaurants. Ja. ja, ik moet zeggen, uh, het gaat hier uh, toch vaak met, uh, met eten, gaat het zo dat, dat een uh, restaurant snel winst wil pakken en dan uh, toch allemaal rotstooien door het eten gooit. Ja, dat, is wat, dat maakt het moeilijk. Kom terug, Michel. Ik dat, uh, dat Als je etenrichtigen daar, ja. daar enorm zorgen over maken. ja. Maar kom terug, Michiel, als je leven je lief is, zou ik zeggen. Ja, nee, dat is waar. Ja, ik woon nu vier jaar hier. Gelukkig uh, gaat het nog allemaal. Maar uh, <lacht> ja, je moet je het eigenlijk niet in je hoofd halen wat je, wat je al binnenkrijgt. Er zijn ook verhalen dat, uh, dat barbecuetje op straat... waar je dan uh, s'avonds na de kroeg uh, nog even langs komt... en die te kopen dan lamspiezen. Ja. Dat schijnt dus kattenvlees te zijn. Dat, dat is ook iets wat, uh, wat, wat nu deze dagen uh, breed wordt uh, verspreid. En uh, ja, de journalisten zijn er echt bovenop gedoken. En het grappige is dat, uh, dat gisteren ja. uh, bekend werd dat, uh, dat er uh, ja, speciale boerderijen zijn... waarin, uh, waarin dan uh, vee helemaal organisch wordt uh, opgevoed... en waar alle groenten uh, prachtig en onbespoten worden, worden gekweekt. En, en dat eten wordt dan gebruikt voor de hogere partijfunctionarissen in, uh, in China. Dus die hebben gezorgd dat ze zelf een soort veilig uh, ja, ja. systeem hebben. En de rest uh, van de arme omdat Chinezen? Omdat ze we weten dat het anders gevaarlijk is, Ja. ja. Michiel Ozov vanuit Shanghai over de curieuze Chinese keuken. Dankjewel. Radio 1, het nos journaal. Van half tien met Jan van Bitte. Hallo. De FIFA heeft Interpol 20 miljoen euro gegeven voor bestrijding van de gokmafia in het voetbal. Voorzitter Blatter noemt het van cruciaal belang om op te trekken met politici en politie tegen mensen die wedstrijden manipuleren. Interpol gebruikt het geld onder meer om een speciaal politieteam op te zetten in Singapore oud Piet Keizer heeft zijn ere lidmaatschap van de club opgezegd. De reden is niet bekend. Voorzitter Uri Coronel betreurt de beslissing van Keizer. En ook hij is niet op de hoogte van de reden. Het regime in Syrië heeft de afgelopen tijd zoveel tegenstanders gearresteerd dat de gevangenissen uitpuilen. Er worden nu ook mensen vastgezet in voetbalstadions. Volgens Amnesty International gebeurt dat in elk geval in de havenstad Banias. Bij protesten tegen de regering van Assad zouden al meer dan 600 mensen zijn doodgeschoten. En op een rommelmarkt in Middelburg is een oud faxapparaat verkocht met gevoelige informatie er nog in. De koper ontdekte bedrijfscorrespondentie, rechtbankstukken en gegevens over het meisje van Nulden. Bureau Jeugdzorg Zeeland noemt de zaak betreurenswaardig en onderzoekt hoe het komt dat die gegevens nog in de fax zaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. En zometeen meer nieuws over Syrië met onze man in Syrië. En daarna Wouter Bos is hier. Die weet hoe je jongeren uit de schulden trekt. Something's understanding maybe i realize this feeling's not so new at all i knew there was something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 Hij vloog nog rond op 5 mei naar de bevrijdingsfestivals Weyland met Happy Song. In Syrië zijn vandaag honderden mensen opgepakt. In verschillende steden gaan ordentroepen van huis naar huis om demonstranten te arresteren. Het is onduidelijk hoeveel mensen inmiddels vastzitten, maar de schattingen zijn zo rond de 7000. En meer dan 600 betogers zouden zijn doodgeschoten. Onze man in Syrië was de hele afgelopen week nog in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Hoi, we noemen even je naam niet, want dat is in verband met je veiligheid. Um, ik zei het net al: het leger gaat van huis naar huis om mensen op te pakken, waaronder heel veel jongeren. Um, ze zouden zelfs universiteiten langs gaan om daar studenten mee te nemen. Uh, ja, wat weet jij hiervan? Uh, nou ja, het grote aandeel van de burgers zijn natuurlijk ook jongeren. In Syrië is uh, ruim de helft van de bevolking is jonger dan 30. En uh, het zijn die mensen die, uh, die voornamelijk de straat op gaan. Dat was in Egypte uh, niet anders. Hmm. Uh, Jeugdwekeloosheid is verschrikkelijk hoog. 1 tot 5 jongeren tussen 15 en 29 zit zonder baan. En degenen die wel een baan hebben hebben, over het algemeen krijgen, daar te weinig betaald om maar voor rond te kunnen komen. En de armoede en de corruptie uh, die, dat, die dat aanwakkert en de onderdrukking die je verbiedt om erover te klagen, dat zijn de factoren die die mensen in straat opdrijven. drijven. En dat zijn, dat zijn heel veel jongeren bij. Dus het verloze is dat, uh, dat uh, de overheidsdiensten zich op jongeren en heel veel jongeren oppakken En dat zijn degenen die die protesten toch wel draaien uh, houden. En dat is echt letterlijk, gaat het leger, belt aan bijna, of nou ja, belt natuurlijk niet aan, schopt een deur in, stormt naar ja, ja. binnen en neemt iemand mee. Ja, wat ik van begrepen heb, is dat uh, het is al een tijd aan de gang hoor. Het is, niet alleen nu, alleen mm -hmm. we gaan uh, systematisch al die wijken af de beste plaats en plaatsvinden. Uh, en ik vond vorige week een activist die heel nauw contact staat met, uh, uh, met mensen op de grond in Syrië. Ja. En die zei ja, ze trappen, zijn gewoon tien veiligheidsagenten die s'nachts de deur in trappen. Een familie in een kamer verzamelen en alle mannen tussen de 15 en de 49 meenemen. En die worden afgevoerd in bussen naar een onbekende locatie. En, en jij, ja, ik heb nu begrepen dat er. Uh, het laatste stand die ik ken is dat er zo'n 3000 arrestaties gevestigd zijn. Maar ja, het gaat zo hard dat het allemaal heel moeilijk is bij te houden. Maar ze zijn bezig met het verifiëren van nog eens een keer ruim uh, 6000 namen. Dus het zijn er een hele hoop. En dat allemaal natuurlijk, als er geen jonge mannen zijn, wordt er niet gedemonstreerd. Dat is het idee erachter. Nou ja, kijk, wat ik al zei, een heel groot deel van de bevolking is onder de 30 En ja. dat is ook de, de, de generatie die het, die het meeste lijden heeft. Onder, uh, nou ja, iedereen heeft onder de lijden, maar degene die zonder toekomstperspectief zitten. En dat zijn degenen die heel veel schrijven gaan. En die sleuren wel een eigen families mee, een eigen gemeenschappen. Maar ik denk dat dit, dat dit toch vooral in de, in de kern wel een, een opstand is die, die de jongeren gedragen wordt. En volgaan mogen ze wijzen ook dat de overheid verbindt om de jongeren op te pakken en, ja. en uit te starten. Er was vanmorgen nog op radio 1 te horen een Syriër die vertelde dat. Uh, die, die woont in Nederland. Die zei. Ik heb familie in Homs. En dat schijnt een soort van één grote gevangenis te zijn. En er zijn helemaal geen mannen meer. Dus wat jij zegt. En dat klinkt echt alsof het leger tot het, tot het alleruiterste gaat. Hè? Um, en echt iedereen ja. oppakt. Ja, nou ja, helemaal geen mannen. Kijk, dat kan ik niet, kan het niet controleren. Dat lijkt mij sterk dat er geen mannen meer zijn. Maar. Uh, het, ze zijn inderdaad tot, tot, tot het gaatje aan het gaan. Ja, ze zeggen, echt oh, trots die protesten. Kosten wat het kost, de kop in te drukken. En ze gaan systematisch iedereen die we dreigen te vormen halen ze weg. En uh, er worden heel veel mensen doodgeschoten. En er worden nog veel, en veel mensen opgepakt. Ik las vandaag, um, als je kijkt naar de omvang van het geweld, dan Syrië dreigt het nieuwe Libië te worden. Hoe zie jij dat? Uh, nou, Nee, want uh, de meeste omstandelingen de meeste zijn uh, uh, nog altijd vreedzaam. Ik bedoel, er zullen heus wel mensen zijn die uh, naar gewicht krijgen als opgeschoten wordt. Maar die ging dan vrij snel uh, was het gewoon echt een burgeroorlog met, met, met gewapende kanten. Maar de, de overheid, de wil heel graag uh, dat beeld projecteren van dit wordt een nieuw Libië dit wordt een nieuwe burgeroorlog. En wij zijn een heel belangrijk land tussen. Libanon, Israël, uh, Turkije en Irak. En als het hier omvalt, dan krijg je inderdaad een nieuw Libië. En dat slaat over een hele regio. En dat is één grote gewelddadige ellende. Mm -hmm. Dat zou kunnen. <laughs> dat zou echt kunnen. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. En wat ik heb gezien en gehoord van al die protesten... zijn ze vreedzaam. en Dat is denk ik een groot verschil met, uh, met Libië. Ja, maar goed, een overeenkomst natuurlijk de, de kant van het geweld vanuit de, vanuit de regering. Dat, en, ja. en dat is misschien nog wel heftiger dan wij hier door hebben eigenlijk. Ja, je weet gewoon niet zo goed wat er gebeurt. Ik bedoel, uh, ook als je als journalist het land wel binnenkomt, dan kun je ook wat het... gelijk zijn. En voor de rest ben je aangewezen op berichten van, uh, van activisten die natuurlijk niet helemaal neutraal zijn. Maar volgens mij, als je de juiste uitkie, zou een uitstuk best doen om, uh, om, om betrouwbare in informatie te leveren. Maar ja, ik zie je een vrij groot land, groot dus als Nederland een stiek van een kleine gemeenschap is en niemand weet van daar allemaal gebeurt. Ja. Daarbij zijn ze nu alle communicatie aan het afsluiten. Internet, telefoon, elektriciteit. Enkel heb nog een satellietelefoon uh, waarop die bereikt kan worden, maar er komt gewoon heel weinig informatie naar buiten. Ik denk dat, daar, dat ze daar hele, hele heftige dingen afspelen. Goed, het blijft in het nieuws ook hier dus onze seriuman. Dankjewel. Graag gedaan. En zometeen dan Wouter Bos, die uh, lost tegenwoordig iets kleinere financiële crisis op, maar heeft zeker nog verstand van geld. Dat hoor je zo meteen. I know you've been lying and dirty baby Did you ask me how I De nieuwe van Anouk, Down and Dirty. Dit is Radio 1, weekend today. Wouter Bos heeft dan wel niks meer te vertellen over het financieel beleid in ons land. Maar hij weet nog prima hoe je een financiële crisis oplost. De dagen dat hij, dat hij de banken opkocht als minister, nou, die liggen wel een beetje achter hem. Tegenwoordig bust hij. Iets kleinere brandjes. Als partner bij adviesorganisatie KPMG is het uh, Wouter Bos voor de stichting Weet wat je besteedt. En dat is een club jongeren die um, of dat is een club die jongeren vertelt hoe je uit de schulden kan komen. Of beter nog natuurlijk, hoe je er helemaal niet in komt. Wouter Bos, goedenavond. Goedenavond. Nu uh, u geen minister meer bent of, uh, of vicepremier, mag ik dan eigenlijk ook uh, je en jij zeggen? Ja, dat mocht u toen al. <laughs> Dank je wel. Goed, dan houden we het op je. Dat is heel fijn. Okay. Uh, eerst even, voordat we het over het geld hebben. Uh, je bent sportliefhebber, vooral voetbal. Maar uh, het grote nieuws vandaag was na die bekerfinale... natuurlijk toch de, de dood van, van wielrenner Wouter Weiland in de Giro. Uh, schrok je daarvan? Ja, ja verschrikkelijk. En ik bedoel, en, en, Juist van alle menselijke details. Hè? Dat, ik, ik geloof dat zijn vriendin zwanger is of ja, zo. Een ja. jonge jongen en... Uh, nou ja, je ziet hem nog in beeld praten, vol enthousiasme over wat hij allemaal gaat doen. En dan, pats, uit. Ja, ja. Heel, heel erg. Het, het gebeurt ja, elke twee, drie jaar, denk ik, maken we zoiets mee in de wielersport. En uh, nou ja, laat je weer zien hoe uh, zeer het een dubbeltje op zijn kant is soms. Het kan de ene kant opvallen, het kan de andere kant opvallen. En vandaag vind ik het wel heel beroerd. Ja, ja. Laten we het over het geld hebben. Het geld, daar heb jij verstand van. Um, meer verstand bedoel ik natuurlijk dan sport. Want ja. te, tegenwoordig ook op, uh, op televisie te zien bij Voetbal uh, International hè, als uh, sportcommentator. Ja, ik ben ja. een van de 10 miljoen Nederlanders die ook meent daar verstand van te <laughs> hebben. Dat klopt. Ja. Ja. Um, maar het geld, daar heb je ook verstand van. Um, tegenwoordig hou je je onder andere dus bezig met die stichting. Stichting Weet Wat Je Besteedt. Die houdt zich dan weer bezig met jongeren en hoe ze met geld omgaan. Um, BNN onderzocht nog dit jaar uh, met de Nationale Geldtest... hoeveel jongeren in de schulden zitten. Luister even mee. Tweederde van de jonge Nederlanders vindt het moeilijk om met geld om te gaan. En een derde van de jongeren vertoont financieel risicogedrag. Ze gokken of maken schulden. Maar liefst twee derde van alle jonge werkende Nederlanders... die op zichzelf woont, heeft een schuld van meer dan 1500 euro. Ja, twee derde van de werkende jongeren een schuld van meer dan 1500 euro. Ik denk persoonlijk nou ja, dat valt toch wel mee. Als je een baan hebt en, en, en de gemiddelde hypotheek of studieschuld is veel hoger. Dus, dus waar maak je je druk om Wouter Bos? Nou ja, grote schulden beginnen wel vaak door eerst een kleine schuld te zijn. Hè? En dat is, dat is natuurlijk toch, uh, toch wat je hier ook ziet. Uh, het kan best zo zijn dat een schuld van 1500 euro in een bepaalde van je, fase van je leven alleszins behapbaar is. Um, maar als de, die schuld nou tot stand is gekomen omdat je toch eigenlijk niet goed met geld uh, om, om kan gaan, dan, dan is de kans helaas groot dat die schuld alleen maar groter zal worden en niet kleiner. En als er dan een keer wat tegenvalt, uh, je raakt je baan kwijt of, of je loopt ergens anders tegen, tegen pech aan, ja, dan wordt het opeens een stuk moeilijker om die schuld terug te betalen. Alleen je gewoon van je ouders, dat deed ik ook altijd. Ja, die zijn toch ook steeds minder bereid om, eh, om, om daarbij te helpen. Vooral ook natuurlijk, omdat het, het soort, ja, de oorzaken waar die schulden ontstaan, eh, die, die zijn ook nogal aan het veranderen. Misschien dat het bij jou vroeger was eh, dat, je, dat je moest lenen om te gaan studeren of zo. En dat je altijd dan zegt. Nou, ik wil het best helpen. Ik maak ja. nu een milde inschatting van jouw karakter en <laughs> jouw geschiedenis. Nou, om heel stel stel recentie het... te gaan, bijvoorbeeld. Ja, dat Ach, ja, ook ja. Ja. Of op een buitenlandse taal te leren, dat is ook heel Tuurlijk. nuttig. Ja, ja. Maar, maar stel dat het is omdat je eh, te veel drinkt. Of te veel gokt, of de ene naar de andere scooter koopt en vervolgens uh, tegen een muurtje aanrijdt. Ja, dan, dan gaan, gaan ouders daar toch anders over denken. En je ziet nu natuurlijk wel een, een categorie uh, oorzaken van schuld uh, de kop opsteken, waarvan ook ouders iets hebben van: jee, of ik daar nou steeds geld bij moet plempen, daar, daar ben ik niet zeker van. Hè. Denk aan wat een rondom mobiel bellen. Ja. Uh, gebeurt uh, de laatste jaren. Maar zeker, zeker ook gokken. En ook, ook scooters. Dat zijn allemaal bekende categorieën. Maar hoe ga jij nu... Ga jij nu met, met, met een koffertje langs... Uh, um, ik moet dan, als ik aan Wouterbos denk, aan het koffertje denken. Verlaat ja, dat, en dat dan. heb ik moeten inleveren. Maar, ja. Ja. Helaas. Maar ga je dan langs de scholen... en dan nee, uh, ga nee, je nee. dat uitleggen... en in buurthuizen? Of? Nee, het leuke is, en, en dat is de reden ook dat, dat ik hier aan meedoe. Ik ben natuurlijk niet de enige. Ik zit, ik zit in het bestuur van een stichting. Er doen allerlei bedrijven, waaronder het bedrijf waar ik nu werk, KPMG, aan mee. Maar ook het Nibud doet mee. Ook de bank SNS Real doet mee. Pensioenfonds PGGM. En de kern van wat we willen is eigenlijk dat jongeren uh, het elkaar vertellen: uh, wat er goed gaat of wat er, uh, wat er minder goed gaat. Dus ze zullen ons nooit langs zien komen om te vertellen wat ze moeten doen. Maar we brengen ze bijvoorbeeld wel via chatboxen uh, of op MSN uh, bij elkaar. We laten. Ze zelf lesmateriaal maken voor elkaar op school. Uh, we organiseren workshops um, waar, uh, waar jongeren zelf dingen verzinnen, waar andere jongeren mee geholpen kunnen worden. Um, mm -hmm. Dus het is ja het mooie woord voor de co-creatie. Uh, wij verzinnen het niet, uh, wij betuttelen niet. Maar jongeren mogen die delen betuttelen. die informatie met elkaar. <laughs> ja, ja. Wat ik me afvraag, kan jij persoonlijk een beetje goed met geld omgaan? Of, of is dat meer het domein van, van mevrouw Bos? Nee, ik, ik, ja, of ik er goed mee om kan gaan, maar ik, dat, ja, ik denk het redelijk. Maar ik, uh, misschien, ja, misschien eigenlijk wel, wel te goed. De, kijk, het aardige is, wat je net in je inleiding zei, is dat wij jongeren van schulden af gaan, gaan helpen. Maar een van de dingen die we heel snel geleerd hebben, is dat je je niet alleen moet richten op jongeren met schulden. Omdat je dan... Ja, als je alleen die jongeren zoekt en dan, dan voor je het weet hebben die het stempel van probleemjongeren. En de vraag is of ze zo aangesproken willen worden en of ze dan nog naar je toe komen en naar je luisteren. Dus we richten ons heel ja. bewust op alle jongeren. Als je, als je ons op, op internet ook opzoekt www.edgy.nl dan, nee, dan kun je bijvoorbeeld ook testen doen om te zien wat, hoe je ja. zelf met geld omgaat. En dan kan er heel goed uitkomen dat je niet een type bent wat uh, te veel geld uitgeeft. Maar er zijn er misschien ook mensen die juist zouden moeten leren wat spontaner met geld om te gaan en, en, en het daar, wat makkelijker daar... te laten. En ja, ik ben inderdaad daar ga je jezelf en... onder. Nou, ik, ik, ik ben wel een type dat af en toe iets te veel nadenkt. Voor, voor, voor, terwijl je soms ook gewoon moet zeggen: ik vind die ja. leuk en ik doe het. Maar het is nou, altijd een kwestie van balans. Nou, ben je halverwege de 40, hè? zeg maar even <laughs> charmant. Ik iets ouder, maar dan houden we het even op. Um, dat, dat is toch de leeftijd voor af en toe eens een idiote uitgave: een sportauto of een boot of een motor. Oh, die midlife crisis gaan we het nu over hebben. Ja, die bedoel ik, ja. ja. <laughs> die. Nou, die hoef je niet met een motor of een boot op te lossen, hoor. Een lieve vrouw, lieve kinderen helpt ook. Oh, hè? Dat is, dat is een, raar, antwoord, dat is een raar, ja. rare zin, dit. <laughs> nee, maar ja. ik, uh, nee, ik, ik, ik, ik ben nooit een type geweest dat zomaar hele rare uitgaven doet. En ik denk ook niet dat ik dat, uh, dat zal worden. Maar uh, uh, je hebt ooit bij Shell gewerkt in Hongkong. Ik uh, geloof ja. van een jaar of tien. Uh, een fantastisch expat leven. Veel uit eten, uitgaan. Ik mag er hopen dat je daar wel af en toe eens wel eens flink met geld hebt gesmeten. Ja, maar goed, in die fase van mijn leven was ik ook uh, jong en ongebonden, zeg maar. Ik zwierde ja. over de wereld, ik was vrijgezel, uh, verdiende inderdaad in het buitenland, bij, bij een groot bedrijf ook heel veel geld, dus ja, dan, uh, dan zijn de drempels ook allemaal wat lager. En maar maar, moment... maar aan, aan mooie pakken dan, of aan vrouwen, of waar ging het, waar ging het geld naartoe? <laughs> nou, laten we het op mooie pakken houden. Oh, <laughs> <laughs> en de rest vertel je na Tine. Ja, dat is goed. <laughs> Mooi pakken, ja. ja. Maar, nee, maar ook daar ben ik toch een beetje benieuwd naar. Was dat ook een tijd dat je, ja, ik weet het niet. Uh, de, de, dus laten we even hoppen met nou, het vliegtuig vond... naar, naar een onbewoond eiland, dat soort dingen? Nee. Je, nou ja, ik, wo ik woonde destijds mi midden in Azië, in, in Hongkong, uh, in een deel van de wereld waar geweldig veel te zien was. Dus ik heb destijds, toen ik daar heel veel geld verdiende, ook heel veel geld besteed aan, uh, aan, aan vakanties inderdaad. Ik hield van duiken, dus uh, dat, uh, dat uh, liep snel in de papieren. Ja, dat soort dingen heb ik altijd mijn geld meer aan uitgegeven dan aan horloges of auto's. Of vrouwen. Komt-ie weer, ja, of vrouwen. <laughs> Wat is het duurste dat je wel eens voor een vrouw hebt gekocht? <laughs> voor een vrouw? Jeetje, uh, dat weet ik niet. weet ik echt niet, Een sieraad denk ik. En hebben we het dan over 200 euro? Of? Oh, moet ik dat ook echt hier aan het hele volk toevertrouwen? Nee, schat dat, dat, nee, dat is Dat Nee, uh, dat mocht wel wat kosten, ja. Dat mocht wel wat kosten. Ja. Hé, fijn zo'n man. Laten we het over iets anders hebben. De schuldhulpverlening. Steeds meer jongeren die kloppen daar aan bij de schuldhulpverlening. En onze prinses Maxima die zegt: nou, jongeren die gaan veel te makkelijk mee in advertenties. Die bijvoorbeeld, en hebben dan een fragmentje van advertenties die bijvoorbeeld een reis heel goedkoop laten lijken. Op bijvoorbeeld reizen. Ik praatte met een paar jongens die gingen naar Barcelona. Hadden gezien advertentie. 25 euro ticket naar Barcelona. Maar het een van de trip waren ze 700 euro kwijt. Nou, met van alles. De taxi of de bus of de uh, verzekering of de belasting. En we moeten echt hem veel meer informeren wat komt kijken als zo'n reis wordt voorbereid. Ja, dat is natuurlijk een beetje wat je al eerder zei... van misschien andere dingen waar, waar jongeren geld aan besteden... aan, aan mobieltjes, maar ook aan, aan dit soort dingen, aan reizen. Heb jij, als je het vergelijkt met toen jij opgroeide... is het veranderd hoe jongeren met geld omgaan? Wordt er makkelijker geld over de bal gesmeten? Ja, dat heeft, dat heeft vooral te maken met dat geld natuurlijk... stukken minder tastbaar is geworden. Het is, het is steeds minder een kwestie van papier, geld en, en munten geworden... Uh, ook, ook de tijd van de, de betaalkaarten en de cheques is voorbij. En het is nu gewoon een, een druk op de knop. Uh, internet uh, met, je, met je smartphone. Ik bedoel, Het wordt steeds minder tastbaar. En dus ook steeds drempellozer om geld uit te geven. En dat betekent dat als jongeren dan toch verleid worden... dat het ook wel makkelijker is geworden om aan die verleiding toe te geven. En ze worden natuurlijk ook vaker verleid. Want ik bedoel, het aantal zenders op radio en tv... of het aantal reclameuitingen wat je via internet ziet... of op je telefoon of of, of op Facebook of waar dan ook. Ik bedoel, dat is een bombardement vergeleken met dat als je vroeger de TV aandeed, je ja, vijf minuten voor het nieuws van achter en vijf minuten na het nieuws van achter wat reclame mm. zag. Ja. Maar ja, ook natuurlijk vroeger waren er ook wel de verleidingen. Ik las bijvoorbeeld dat jij op een, op een vrij nette middelbare school zat in, in Zeist. Het Christelijk Lyceum. En dat mm -hmm. daar het wel belangrijk was dat je de juiste merkkleding droeg. Zoals Lacoste bijvoorbeeld in Kappa. Ja, dus, die had ik nooit. Dus daar hoor je niet? wel een grote frustratie aan. Ja. <laughs> dat kreeg je niet van je ouders. <laughs> nee. <laughs> Waarom niet? Ja, bij VND hadden ze ook mooie truien. Ach, dat zei mijn moeder ook altijd. Ja, kijk schrikkelijk. Ja, maar bij mij op school Ja, weet je wat het wel ja. zo is? Je moet wel ik, ik vind ook dat je wel iets mag vragen van, van adverteerders, bijvoorbeeld van bedrijven... om zelf ook verantwoordelijkheid te tonen bij hoe ze, hoe ze jongeren benaderen. Mm -hmm. uh, en als ze dat niet doen, dan, dan moet je zelfs, vind ik, als overheid als politiek soms bereid zijn om, om, om regels uh, te, te, te overwegen. Toen ik zelf minister was, uh, toen hebben we, en dat ging niet alleen over jongeren... maar meer in zijn algemeenheid, schrokken we wel van hoe makkelijk mensen... allerlei leningen aangingen met torenhoge rentes... waardoor ze eigenlijk uh, in, in heel grote schuldproblemen kwamen. Uh, en toen hebben we op een gegeven moment afgesproken dat bij uh, uh, kredietreclames uh, er, er in beeld moest staan, dat uh, een, een waarschuwing moest staan voor consumenten die er gebruik van gingen maken. En dat is dat regeltje geworden wat je nu altijd overal tegenkomt. Geld lenen kost ook geld. Ja, ja waarvan nou ja, ik altijd denk, ja dat weet je heus wel. Wow. Nee. Dat... Oh, nee, nee, ik, denk, nee ik, ik denk dat, ik bedoel, ik, ik gok dat jij ook redelijk opgeleid bent, dus jij had het inderdaad best <laughs> weten. Hè? Ja, dankjewel. Uh, ja. Goed zo. Uh, maar, maar er zijn gewoon heel heleboel mensen in, in Nederland, uh, ook met, met misschien net wat minder opleiding dan jij en ik, en net wat hogere financiële nood. En dan maak, toch, dan, die, dan maak je toch een andere keus, dan wil je van je probleem af zijn en dan leen je toch maar weer, terwijl je probleem er eigenlijk alleen maar groter van wordt. Dus, ja, maar pak het uh, dan ferm aan, zeg, lenen, zeg dan dat je niet makkelijk je... kan lenen. Maakt dat nou ja, veel moeilijk dat wordt ook steeds moeilijker. Dat wordt ook steeds moeilijker. Er, er, er, er, er wordt steeds meer verboden. Er zijn steeds meer regels. Er wordt ook gewerkt aan het beperken van, van reclames. Bij, bij al dit soort dingen geldt je financiële probleem wordt nooit kleiner als je gaat lenen. Het wordt alleen maar groter. Dus, dus eigenlijk moet je, moet je de echte oorzaken aanpakken. En de oorzaken zijn gewoon het bewustzijn dat mensen zelf moeten hebben van hun eigen financiële positie. En ik, ik denk dat ja. op, op dat punt nog zoveel dingen ook gedaan kunnen worden. We, we zaten laatst en daar was Prinses Maxima bij, want, want ze draagt echt dit soort dingen... een heel goed hart toe, zaten we met jongeren samen... en die gingen bijvoorbeeld zelf uh, apps verzinnen uh, voor op je iPhone... die dan, die dan konden helpen bijvoorbeeld bij uh, het, het, het, verstandig, uh, uh, doen, het verstandig nemen... van beslissingen om iets wel of niet te kopen. Weet je, en dat, dat, ja. dat zijn dingen waar ze zelf eigenlijk, als je, het, als je het ze vraagt... heel veel ideeën over hebben, en, en die proberen we aan te boren. Nog even de laatste 30 seconden, Wouter Bos, mis je de politiek... Oh, heel af en toe. Wanneer? Ach, als ik ergens iets van vind en dus niet meer de positie heb om, om daar iets van te mogen zeggen. En meestal ben ik dat dan ook wel weer snel vergeten worden. Ik ben reuze gelukkig met wat ik nu doe. Wout dank je dankjewel. Oké. Okay. Today's talk. Ja, waar gaat het over vandaag op de sportschool? Aan de telefoon Rob Geurt en Frans van der Herik. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en nou uh, hoorden jullie pas uh, wat later van het overlijden van die uh, Belgische wielrenner Wouter Weiland? Of tenminste toen jullie al niet meer op je werk waren op de sportschool? Ik kan me zo voorstellen dat dat wel het gesprek van de dag zou zijn geweest. Zeker natuurlijk op de sportschool. ik ben, op ik ben sportschool. niet op school. Ja? Ik ben hier op school, maar ik ga het zo aan de jongens bekendmaken. Dus ze zullen er wel uh, reacties van aan komen. En jij, Rob? Want jij hebt natuurlijk uh, zelf ook op uh, topniveau ja, nou sport ja, beoefend. Ja, het is natuurlijk altijd, uh, altijd uh, heel erg schrikken, um, ja, hoe, hoe, hoe erger het ook is natuurlijk. Maar ja, goed, als, zeker als topsporter uh, weet je gewoon dat je ja, bepaalde risico's neemt. Um, in mijn geval, ik heb ja, 25 jaar lang topsport uh, bobsleeën gedaan. En dan ga je dus ook met snelheden van 160 kilometer per uur ga je door de IJskanaal. En je weet gewoon, als er iets gebeurt... Uh, met zo'n snelheid, ja, dan kan het eigenlijk afgelopen zijn. Dat heb ik hier en daar ook in mijn Bobstree-carrière ook meegemaakt. Dat ik uh, ja, mensen heb, heb moeten wegbrengen, zoals het heet, vrienden, kennissen met wie ik gesleept heb. En dat is keihard. Die over, de echt de presen, overleden een, waren, bedoel je? Ja, yeah, ik heb uh, bijgestaan in uh, Cortina Nampetso. Uh, dat er een jongen eigenlijk te, met, met, met, met, een, met een snelheid tussen de wand, tussen de helm, uh, dus met zijn nek tussen de wand en het, uh, het ijs kwam. Ja, goed, uh, ja, nek eraf. En... Ja, dat zijn natuurlijk uh, hele, hele verschrikkelijke dingen. En, ja, ja alles, alles weet je gewoon met, met, met snelheden. Weet je gewoon, er is een risico. En natuurlijk verschrikkelijk, verschrikkelijk dat je, weet je... Je probeert er als sport er natuurlijk nooit aan te denken. En je denkt, mij overkomt het niet. Maar je ziet het het ja. gebeurt. En dan is het een, een heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel erg iets. de bobsleding is natuurlijk ook... Dat uh, is natuurlijk ook... Uh, ik kan ook levens mee rollen, maar ik heb ook rend. Ik heb uh, bij de onafhankelijke gezeten, dus zowel bij de profs mogen rijden als bij de amateurs. O oh ja? ja? daar heb ik ook veel valpartijen. Ik zit ook helemaal onder de, onder de schrammen en onder, onder de bulten gezeten natuurlijk. Je weet het, als je vooral in een peloton zit en, en uh, er wordt gesprint. Ja. ja dan kan, kijk, je ziet het op televisie ook, ja, het gaat toch net langs elkaar heen of je hebt elkaar een zetje te geven het is afgelopen. Alle sporten, daar zijn uh, bekende kennen vallen. En gewonden. Ben jij nog nooit op de bokschool? Nee, gelukkig niet. Wees oh. blij. Ik nee. oh, ben je blij hoor. En terwijl er toch uh, hard gestoten wordt hoor. Maar ja, ja. het is nog helemaal zo, je doet nog een vechtsport. Ja. En uh, met trappen erbij, kickboksen erbij, met trappen, low kicks, alles. Ja, dan hebben ze wel eens oud. Ja. <laughs> nou, gelukkig niet verder, tot nu toe. Nee, nee. Dit is mooi. Frans van Erik uit Rotterdam, Rob Gerts, uit Nieuwegein. Graag dank, gedaan. heren. Tot snel weer. Oké, okay. okay. ah. ja. ja, dat was hem weer. BNN Today voor vandaag. We zijn er morgen weer zometeen langs de lijn... met uh, veel reacties op de dood van Wouter Weiland. B